GroenLinks-politicus Bart Snels vertrekt uit de Tweede Kamer. Hij kan zich niet vinden in de nauwe samenwerking van zijn partij met de PvdA. Hij spreekt van kiezersbedrog... omdat de kiezers op afzonderlijke partijen hebben gestemd. Snels vindt verder dat GroenLinks door vast te houden aan de PvdA... kansen op regeringsdeelname heeft verspeeld. De almeloze kruisboogschutter... die ervan wordt verdacht twee vrouwen te hebben doodgestoken... is na bijna een maand uit zijn coma ontwaakt... De 28-jarige man werd door de politie neergeschoten... toen hij met ontbloot bovenlijf op zijn balkon stond met een kruisboog in zijn hand... kort nadat hij de twee moorden had gepleegd. Nu hij weer aanspreekbaar is, kan hij worden ondervraagd. De Amerikaanse miljonair Robert Durst, die per ongeluk een aantal moorden bekende... is veroordeeld tot levenslang zonder kans op vervroegde vrijlating... Vorige maand werd hij door een jury als schuldig bevonden. De nu 78-jarige Durst bekende de moorden toen hij tijdens tv-opnames op de wc tegen zichzelf sprak... terwijl zijn opgespelde microfoon nog aanstond. De documentaire serie De Kinderen van Ruinerwold heeft de Gouden Televisiering gewonnen. De prijs werd gisteravond uitgereikt in Theater Carré in Amsterdam. Het is de eerste keer dat een documentaire de publieksprijs wint... De televisier Ster voor beste presentator ging naar André van Duin. Die voor beste presentatrice naar Nicky de Jager. Het weer. Vanochtend is het grijs. Vanuit het noordwesten trekt een gebied met regen over het land. Vanmiddag breekt de zon af en toe door en het wordt een graad of 14. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB.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 Thank <laughs> you. you see you're the only one who can shine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 kan ik zeggen dat ik heb geleefd. Het is altijd de feest waar ik ben geweest. Ik ben continu op een paper chase. René plank die merrie door de week. Je hey, wil niet weten wat hij in het weekend raced. Smokkelspannen een blazer. Vliegt naar de regenboog in Marianne Weber. Rijdt haar wel eens ze worden bon gepakt. Zes maanden op vakantie, kom terug bij gepakt. Ik duik in mijn zwembad en ik schenk wat. René, proost op het leven, grap. Ik heb die boem gehad.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 For granted, but if there's some feeling left in you, some flicker of love that still shines through, let's talk it out. Let's talk about second chances. Wait and see, it's gone.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 Is fantastisch toch? Nog meer jij, is fantastisch toch? Zie FM op 106.9 is Zon, Zee, Zandvoort en. Blomme zomerhits. Or am I gonna pay? Damn, you got me Like Bitcoin ain't like Doge I'm rich with you beside me Cause you're not coin-based But you're perfectly Dysfunctional, you crazy like my mama, mama Jeez. Girl, you killing me But you won't see me with another lover Baby, oh. Van Z FM Z antwoord 106.9 FM. I'm on my knees, I'm begging you. Don't break the heart. There's love in you. I'm sitting here in this lonely moon. No, there's nothing left. It's only me and you. Holding on to heaven, but the heavens close down. second Sirens I should go But if this is the Them, but the heavens close down Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Advocaat Peter Plasman gaat aangifte doen tegen Siewert van Linde en zijn zakenpartners. Ze zouden zich met hun mondkapjes schuldig hebben gemaakt aan oplichting. Plasman doet aangifte namens een aantal benadeelden, vermoedelijk vrijwilligers, die van Linde hebben geholpen. De Almeloze kruisboogschutter is na bijna een maand uit zijn coma ontwaakt. De 28-jarige man werd door de politie neergeschoten toen hij met ontbloot bovenlijf op zijn balkon stond met een kruisboog in zijn hand. Hij wordt verdacht van twee moorden. De documentaire serie De Kinderen van Ruinerwold heeft de gouden televisiering gewonnen. Het is de eerste keer dat een documentaire de publieksprijs wint. Het weer, vanuit het Noordwesten gaat het regenen, vanmiddag af en toe zon en het wordt een graad of veertien. It is Kleine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 Gehouden heb ik verliezen van de wanhoop en ik voel mijn kaak branden en ik zou niets liever willen dan mijn hoofd weer in jouw handen.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 Voor jou woelen kom dan had ik dat al lang gedaan. Als er woorden zijn die ik jou niet heb gezegd, is dat omdat ze niet bestaan. Want telkens als ik naar je kijk, trekt elke wolk spontaan de weg. Niemand behalve jij geeft me steeds weer dat gevoel. Als ik naar je kijk, hoor ik.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 The job in the You